Tussen Ridderkerk en rotterdam wordt. de A20 richting Gouda, bij Vlaardingen 7 kilometer aan een ongeluk, de A20 richting Gouda bij Rotterdam Centrum 6 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte auto. A27 al Utrecht bij Beeldhoven 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We naar Dave Brubeck Quartet uh, van hun album Red, Hot en Cool, opgenomen in de jaren uh, begin jaren zestig in uh, New York. Um, volgende nummer wat ik ga draaien is van een uh, van een uh, heel recent uh, uit 2016. Het is van een, uh, een jongeman van 23 inmiddels, Jacob Collier. Hij begon in 2011 als 17-jarige uh, student.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 you see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 see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own, I didn't know what it was, life was no prize, I wanted love and here it was, shining out of your eyes, I'm wise, and I'm no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 Oh, oh,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 Luister naar John Hicks met Is That Zo? Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Allereerst wil ik uh, mijn gast Jean Meijer bedanken... voor een uh, bijdrage uh, met een aantal uh, nummers. En het laatste nummer van vandaag... is een nummer van het um, Francesca Tandoi-trio. We hebben haar uh, afgelopen zondag in de krocht hier in Zandvoort uh, gehoord... en dat was een, uh, een plezierige verrassing. Zij is pianiste...